De gieterij van de failliete aluminiumsmelter Aldel in delft cel gaat nu ook dicht. Woensdagochtend wordt er begonnen met het stopzetten van de werkzaamheden. Volgens de curator staat vrijdag alles definitief stil. De gieterij werd na het faillissement eind december als enige onderdeel nog draaiende gehouden... in de hoop dat het bedrijf een doorstart zou kunnen maken. De curator stopt nu met de gieterij om de schuldenlast niet verder te verhogen.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 Goedenavond bij 1 op straat. Wij brengen het rauwe nieuws ongecensureerd en met de betrokkenen zelf. Vanavond staan we in de Kipstraat Hartje Rotterdam... voor de deur van Piet en Thea van Zijp. Zij maken zich druk over de mogelijke verplaatsing... van het beroemde beeld van Osip Zadkin, de verwoeste stad... Het beeld in de volksmond Jan Gat of eh, Stad zonder hart of Jan met de handjes of Jan met de jatjes is het monument waar het bombardement op Rotterdam elk jaar op 14 mei wordt herdacht. Piet en Thea waren 15 en 12 jaar oud op 14 mei 1940 toen de hel in Rotterdam losbrak. Elk jaar gaan ze naar de herdenking op plein 1940. Ze vinden dat het beeld daar moet blijven. Morgenavond is er in Rotterdam een groot debat over de mogelijke verplaatsing van het beeld, maar Piet en Thea zullen daar niet bij zijn als je 90 en 88 bent, ga je niet graag meer s avonds over straat. Daarom staan wij vandaag hier voor hun deur om hun verhaal te horen... en waarom zij vinden dat het beeld op plein 1940 moet blijven. U kunt meepraten en vertellen wat u vindt. Moet de verwoeste stad blijven staan waar die staat op plein 1940... of verdient het een prominente plek op die nieuwe uh, locatie die men in gedachten heeft... namelijk het centrale station Rotterdam, precies daar voor de deur... Bel naar 0800 1121. Mailen kan ook naar 1opstraat.ntr.nl. Twitteren kan ook. Hashtag 1opstraat. U kunt ons ook nog eens een keertje bekijken. Live. Website 1opstraat.nl of radio1.nl. Goedenavond. Um, we gaan zo natuurlijk met jullie praten. Maar we gaan eerst even terug naar de tijd 1950, eh, 1940. En eens horen hoe het allemaal begon. Goedemorgen dames en heren. Hier is Hilversum Nederlandse Omroep Algemeen Programma.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 Voor zover bekend zijn tenminste zes Duitse vliegtuigen neergehaald. Nou, dat klonk toen nog optimistisch, hè? Zes Duitse vliegtuigen neergehaald. En een paar dagen later was het over. U was toen beide heel erg jong, 15 en 12 jaar oud. Luisterde u eigenlijk naar de radio, mevrouw Van Zijp? En had u toen het idee dat het erop of eronder was? Nee, dat idee had ik niet. U was optimistisch? Hello. Ja, ik was nog jong. Ik vond het spannend... Spannend. Maar echt bang was ik niet. En had u het idee, nou dat gaan we wel redden... of uh, was u toch wel onder de indruk van de dreiging van de Duitsers? Nou, ik denk dat dat te jong was om me daarin te verdiepen. Ik hoorde dat en je wachtte af. En hoe hoorde je dat in die tijd? Was het nou, via, via, via mijn ouders. En die luisterden naar de radio? Die luisterden naar de radio. En uw ouders waren zij ongerust? En probeerden ze dat wel of niet op uw nou, kind te doen. Nou, mijn ouders waren wel ongerust. Ze waren niet zo jong meer. Ik was het jongste kind van een gezin met zes kinderen. Dus zij waren echt al een beetje op leeftijd in mijn idee. Ja, toen was dat zo. Meneer van Zijpen, Piet, hoe, hoe ging dat bij u? Eh, nou, het was eigenlijk inderdaad al een paar dagen heel onrustig. Niet, laten we zeggen, er waren verschillende keren, was het bomalarm afgegaan. Dus we hadden eigenlijk al bepaalde voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo hadden we de, de ruit van de sigarenwinkel, zoals die het mijn vader had, hadden we dus afgeplakt met plakband. Want als de ruit zou breken, dan zou die nog niet in stukken vallen. Geen erg in hebben dat schuin voor ons huis tijdens het bombardement eigenlijk een, een, een brisantbom is ingeslagen. En die heeft de hele pui van de winkel naar binnen gedrukt, maar ook de glazen pui, de glazen wand die tussen de winkel en het woonhuis be, be, bevond. Ik, ik zat dus met vader en moeder en twee jonge zusjes, zaten we aan tafel toen dus om half twee, die klap verscheen en Doordat het een oud huis was, was er zo'n enorme roet en stofwolk... dat het intens donker was. Ik heb naderhand vaak gekampeerd en dan kan je donkere nachten meemaken. Maar zo intens donker als het op dat moment was, heb ik het nog nooit meegemaakt. En dan komt de uitroep. Leven, dat... jullie ja. Leven jullie nog? Leven jullie nog? En als wij dan antwoord geven... dan zegt mijn vader... mijn god, dan ben ik blind, want ik zie niets meer. Dat moment, dat heeft werkelijk... ik kan er nog emotioneel voor worden. Een aantal minuten later... bleek dus dat we toch nog... via de gang in een zogenaamde... in de slop konden komen. Dat was een zogenaamde brandgang. Zoals dat vaak in, in de oude stad... aanwezig was. Niet, en toen we daarin waren... toen zagen we... De de, de, de twee muren eigenlijk naar elkaar toe komen en toen storten het huis verder in. Ach, en jullie konden allemaal gered worden? Nou ja, zowel mijn moeder als mijn zusje, die waren gewond. En we zijn dus toen via de Westenwagenstraat... langs het beursgebouw... en er was al een krater in het postkantoor geslagen. Er was een bom in het beursgebouw gevallen... waardoor al het glas van dat gebouw naar buiten was gevallen... We eigenlijk over misschien wel 20 centimeter glas. Eigen, uiteindelijk in het Hotel Atlanta terecht zijn gekomen. Daar heb ik reep, de, de tafellakens aan repen staan scheuren. om mijn moeder en mijn zusje te kunnen verbinden. Ach. Nou, dat is wel heel indrukwekkend. Nou, dat was inderdaad op die bewuste dag 14 mei 1940... dat ja. het bombardement uh, Rotterdam verwoestte. Uh, waar was u, mevrouw? Uh, Ik was op het heen. moment bij een familie op de Schieweg. Daar zijn we de ochtend van het bombardement uh, weggegaan. Dus we waren niet in huis tijdens het bombardement. Ons huis is ook niet gebombardeerd... maar is verbrand, omdat daarachter, daar was een kerk... en daar waren bommen gevallen... En toen is er zo ontzettend veel verbrand, onder andere ons huis. En bij u, uw familieleden zijn allemaal dat nog. Dat was op de schierweg, daar, daar is het er is wel een bom gevallen, maar daar was het natuurlijk veel minder heftig als in het centrum. Ja, het centrum was natuurlijk verschrikkelijk. Die foto's kent iedereen, ook van buiten Rotterdam. Um, u kende elkaar toen helemaal nog niet? Hè? Hoe, hoe is dat gegaan? Meneer Van Zijp, u moet lachen. Hoe ging dat? U kende Thea helemaal nog niet? Nee, uh, nee, nee. Die, nee, nee. Laten, die kerk waar ze het over had, dat is de Sint-Rosalia-kerk. Laten we zeggen, daar was mijn vader, was daar voorzitter van het collectantencollege. En haar vader, die zong op het zangkoord daar. Uh, wij zaten dus inderdaad op de balustrade zoals er in die kerk was en ik mocht bij pa zitten en zij zat aan de laatste bank eigenlijk het dichtste bij, bij het koor. En daar zaten altijd twee meisjes. Laten we zeggen als, als jongen van 16 jaar had je daar het toch eigenlijk toch oog voor. Ook, ook al was het oorlog had je <lacht> toch maar... oog voor de mooie schone dames om <lacht> u heen. Maar we zijn elkaar op dat punt helemaal uit elkaar verloren. En het is, heeft echt, de hele oorlog heeft dat geduurd. Eigenlijk pas met de bevrijdingsfeesten. Toen waren dus diverse club, vriendenclubjes ontstaan. En toen waren er zogenaamde straatfeesten. En die werden onderhandig gehouden in het gebouw van Homo Bonus. Dat is op de Statenweg. Daar heb je een hele grote... On, uh, grote zaal, laten we zeggen. En daar werd dus gedanst. En daar heb ik ze dus eigenlijk in oktober 45 heb ik ze daar ontmoet. Toen heb ik ze ook netjes naar huis gebracht. Van de Wallenburgerweg helemaal naar de Sint-Margiet-laan. Dat is in Hildesberg tegenover Lommerijk. En toen moest ik weer teruglopen naar de Provenierstraat. Want daar woonde mijn ouders. Nou, we hadden er nogal wat voor over, meneer Van Zijp. Om Thea te bemachtigen. Maar uh, hoe ging dat? Want het was natuurlijk 1940 met het bombardement. De hele stad was natuurlijk verwoest. En u kende elkaar nog niet. Maar woonde u dan vlak bij elkaar? Of, of hoe, hoe ging dat? Na het bombardement werd je eerst opgevangen door familie. Dus we hebben een poosje in Den Haag gewoond bij familie. En een poosje bij een familie in Hilgersberg. We hebben wel een paar maanden gewoond. Totdat mijn ouders, hè, want ze waren het huis kwijt. Mijn vader had een zaak aan huis. Uh, weer een huis hebben gekregen in de prinses Margrietlaan, wat hij net vertelde. En daar hebben we dus die jaren gewoond. Totdat wij... Met elkaar trouwden in 1949. Dus dat nog vier jaar tussen? Dat de verkering aankwam in 1945. Totdat je ging trouwen. Dat was in 1949. Zo ging dat vroeger. Je ging ja. je eerst netjes verloven. Ja. Sparige, en sparen. Sparen. En, en dan ging dan... je trouwen. Ja, en, en wanneer bovendien... hebt u haar voor het eerst gezoend, meneer Van Zij? Wanneer heb je hebt haar voor het eerst gezoomd? Hoe ging dat in die tijd? Was dat bij het bevrijdingsfeest meteen al raak? Nou, dat geloof ik niet. <laughs> dat, dat geloof ik niet. Was het was de de wel zo dat ik de volgende ochtend... netjes haar uit kantoor kwam halen. En toen kwam ze met een collega naar buiten. En dat keek ik een beetje sip. Maar totdat ze... me Erg in me had en toen kwam ze toch heel snel naar me toe. <laughs> nu we zo zitten te lachen, toch nog even terug naar die dag van dat bombardement. In, in mei 1940 stond deze stad waar we nu staan, in het hartje van deze stad, vlak bij uw huidige huis stond de stad gewoon in brand. Dat wordt ook gemarkeerd door de brandgrens. Hoe, hoe was die stad de dag daarna? Nou, eigenlijk afschuwelijk, want smiddags. Nou, zo op 14 mei nog heb ik nog staan helpen met pompen op de Hulbrug. Want toen was er nog water in de schie. En toen hadden we nog ouderwetse brandspuiten. Daar kon je pompen, het kon je water te, te naar boven halen. Waardoor dus geblust kon worden. Onder andere een pand dat de bergweg was. En s'avonds heb ik nog met emmerkjes water doorstaan geven. Om de stationssingel nat te houden. Want men was bang de vonkenregel die op het toenmalige DP-station eigenlijk stond te branden... dat die Blijdorp in de brand zou vallen. <kliek> maar het is gelukkig is dat niet, uh, niet, niet gebeurd. En welk stuk van Rotterdam, mevrouw Van Zijp, uh, staat u nog het meeste bij... na uh, dat bombardement? Ging de stad weer in? Welk stuk zag u... Ja. Toch de binnenstad. Ik was op school in de Uitvernessstraat. Dat was de Lucia school. Ja, die omgeving. Daar, daar, ik speelde daar. He, ik rol over de meen. Dus toch echt die binnenstad. He, dat was de plek, ja. En dan kon je niet meer naartoe naar die school? Nee. Dat was alles, was, dat alles was weg. Mensen ja. kunnen zich dat haast niet ja, voorstellen. Alles maar, was uh, weg. Alles was weg. Het weggaan. was één... Toen de puinruimers weg waren, was het één grote vlakte. En ze vinden nu het pijn, plein één grote vlakte. Maar zo was het na het bombardement ook één grote vlakte. Alleen nu liggen er tegels en toen was het dampend en de naweeën van de brand. Ja. Hebt u, meneer Van Zijp, die oorlog kunnen verwerken? Die dag kunnen verwerken? Alles wat u hebt gezien kunnen verwerken? Nu, ik heb, meen ik al een keer eerder verteld... dat. We daar geen tijd voor hadden om het te kunnen verwerken. Laten we zeggen, er was geen slachtofferhulp, en je moest het dus zelf proberen te verwerken. Maar ik moest eerst weer proberen een nieuwe baan te krijgen. Want ook het bedrijf waar ik werkte, dat was dus weggebombardeerd. Niet al heel snel heb ik gelukkig in het textiel een baantje kunnen vinden. En daar ben ik dus als loopjongen begonnen. In de avonduur heb ik een avondstudie gedaan. Mijn textielbevetten gehaald. Mijn boekhouddiploma gehaald. Maar dat gebeurde allemaal in de avonduur. En daar had je eigenlijk tijd voor nodig. Niet, dus laten we zeggen, om je carrière op te bouwen. Niet aan de ene kant te studeren, je carrière op te bouwen, te sparen, een meisje te zoeken. En dan te sparen om te gaan trouwen. niet. Dus eigenlijk pas rond de jaren toen ik ongeveer 70 was. Toen kwam eigenlijk alles pas weer boven. En, en was toen er heb toen ik een dus grote hele, klap? Toen heb ik een hele moeilijke peri periode gehad. Niet. En wat, wat gebeurde er toen u 70 was? U werd op een dag wakker? Of u zag iets en toen kwam heel de oorlog weer voorbij. Ja, met recht. Zo kan ik het eigenlijk wel stellen. En dat was in de periode dat eigenlijk bij ieder vliegtuig je het weer het in elkaar komt van, van, van God, wat gebeurt er eigenlijk? He, maar dat is, Goddank is dat... Uh, weer weggeëpt. En ik heb dus... Uh, hoe heet, ook het, uh, de film... het bombardement mogen zien. En ik heb toen gezegd... luister eens, nou is het toch een periode... dat ik het af kan sluiten. Hoewel dat ene moment, dat heb ik jullie straks verteld... Ja, dat nou het is, zo he, donker was in uw oude. Dat, dat blijft emotioneel. Ach, ja... En, en hoe is dat voor u, mevrouw Van Zijp, Thea? Um, hebt u het bombardement kunnen verwerken? Heeft het een plek gekregen in uw hart? Ja, het heeft wel een plek gekregen. Want in die tijd... Het vond heel erg. Je was alles kwijt. Voor mijn ouders vond ik het erg. Maar zelf... Ik dacht, ik was mijn rolschaatsen kwijt. Mijn boeken kwijt. En op die rolschaatsen gingen we altijd naar school. Ja. Dat, dat miste je. Maar ik geloof, door je leeftijd... Doordat je nog zo jong was... Dat ik dat wel... Beter kon verwerken. Omdat je nog een leven voor je hebt en nog kunt bouwen en ziet dat de stad misschien ja. ook weer wordt. Opgebouwd. En je was met andere dingen bezig. Muziek en je, je, je. verliefd natuurlijk. En dat, dat kwam er dan ook bij. <laughs> dat ja. hielp ook. En gaat u ja, elk nou, jaar. Ja, wat wilde je u zeggen? Na nou de hand, hand heb je, je pas beseft wat je ouders eigenlijk verloren hebben. Wat ze dus in 25 jaar huwelijk eigenlijk bij elkaar gespaard hadden. Laten we zeggen, ja. ja. zeggen, dat dat alles in één klap weg is. Ik bedoel, dat ben je veel later pas gaan beseffen... wat dat voor hun eigenlijk betekent hebben. Ach, het lijkt me ook zo zwaar. En dat je als, hè, als ouders van opgroeiende kinderen toch ook ja. sterk moet zijn... en hen ja. ook weer een toekomst ja. moet bieden. Ja. Dat is ongelooflijk ja. ja. ja. zwaar en ja. ja. alles kwijtraken. Ja. Nu gaat u wel elk jaar naar het beeld toe... om ja. de oorlog te herdenken. Dat ja. klopt, hè? <laughs> Ja. ja, en dan 4 mei natuurlijk naar de doodherdenking. Ja. Omdat er dus uh, drie van mijn vrienden zijn gefusuleerd op de Waal Ik vind het dus een plicht om daar dus ieder jaar toch naar naartoe ja. te gaan. En, en helpt dat herdenken voor jullie? Om naar een plek toe te gaan zoals ja. 4 mei, naar de voor, kanslegging... Ja. of naar het beeld toe te gaan op 14 mei? Ja, zeker. Ja. Absoluut. Dan voel je toch dat je iets terug kan doen voor wat eigenlijk hun eigenlijk hebben... Eigenlijk allemaal hebben we allemaal meegemaakt. Dank u wel. Nou, dat klinkt heel mooi. Sinds wanneer ga je nu naar het beeld toe van uh, Zatkie naar de Vroeste Stad? Om ja, al te herdenken? Jaren. Al jaren. Je ja, kunt ja. zich niet anders heugen dan dat. <laughs> nou, ik denk niet zo die eerste jaren. Nou, toen was het natuurlijk ook helemaal niet. Maar ik weet niet hoe lang het er staat. En ik weet niet of we er altijd geweest zijn. Maar wel echt een aantal jaren. Ja, ja. Nou, is het natuurlijk een hot issue... Uh, dat dat beeld wellicht verplaatst gaat worden. En daarom ja. zitten we hier natuurlijk ook in de bus. Hartje Rotterdam. Uh, u bent daar natuurlijk enorm niet voor. Dat kunnen we wel begrijpen uit uw woorden. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen in de stad die zeggen, nou, dat lijkt ons een prima idee. En even zoveel mensen, zo niet meer, die zeggen, laat dat beeld daar maar mooi staan. We hebben vandaag onze verslaggever Tjade Michels uh, in Rotterdam erop uitgestuurd. Gestuurd. En hij is in de buurt van Plein 1940 waar het uh, prachtige beeld van Zatkin Staat is gaan praten met een aantal mensen. En daar horen we nu wat fragmenten van. Ik vind het echt de mooiste manier waarop een, een kunstenaar uh, kan uitbeelden wat uh, Rotterdam heeft, uh, heeft doorstaan. Het menselijk lichaam met uh, dus als het ware de schreeuw die het uh, uitbeeldt. Ja. De armen en de handen machteloos, uh, ten hemel uh, gericht. Mijn god, waarom moest dit gebeuren? En wat hebben de mensen er nog van geleerd? Ja. Ja? En in de borstkas van een man zit dan een, een opening, zie ik daar. Ja. Alsof het hart eruit gereten is. Ja. Ja. En ja, nu is er discussie hierover, mevrouw, van, um, of dit beeld hier op deze plek moet blijven staan. Ja. Of dat het naar stationsplein moet. Ja. Wat, wat vindt u van die discussie? Ik vind het stationsplein op zich uh, prachtig worden. Vooral nu het station nagenoeg klaar is... Maar ik vind deze omgeving met al die ja, de nieuwbouw eromheen... Vind ik, ja, juist dat grote contrast met wat het beeld uitbeeldt... Uit van wat, wat er vernield is en wat er nu tot stand is gekomen. Uh, ik ik zou je eerlijk zeggen... <laughs> ik wist niet eens wat het was. Hè? Maar nu dat, dat we net hadden gepraat, wist ik wat het was. Deze monument is mooi gemaakt... Ik vind dat die heel mooi gemaakt is. Speciaal. Jullie wisten al iets van het heeft met de Tweede Wereldoorlog te maken... maar niet precies dat het dan met het bombardement te maken had. Ja, ja Nu is er een discussie over of ze dit willen gaan verplaatsen naar een andere plek. Ja. Rotterdam Centraal, zodat veel meer mensen het zien eigenlijk. Ja. Maar er zijn een aantal mensen die er ook weer heel erg boos over zijn. Omdat dit precies de plek was waar die bommen zijn gevallen. En dan zeggen ze, daarom moet het hier blijven. Die ze ja, ik... hebben echt gelijk. Die mensen hebben gelijk. Die, uh, ik begrijp hun, want het is een historie voor hen. Snap je? Dit moet blijven hier op de plaats waar het gebombardeerd is. Snap je? Niet op Centraal waar het niet gebombardeerd is. Hier zo. Hier is het gebombardeerd. Hier moet het geplaatst worden, het monument. Als herdenking, wat hier is gebeurd. Snap je? Het is niet vervelend, uh, maar zo is het eenmaal. Nou, in ieder geval uh, gemengde gevoelens van onze, uh, die onze verslaggever vandaag kon optekenen. Het AD heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan, Marcel Potters. Die heeft heel hard gewerkt om dit uh, ook uh, in de media aandacht te krijgen. Dit onderwerp of het beeld wel of niet verplaatst moet worden. Dit moment is natuurlijk heel actueel of dat het vanuit juridisch, cultuur, historisch en technisch oogpunt haalbaar is. De gemeente heeft een onderzoek laten uitvaardigen en die, eind maart moet daar een advies uh, over worden uitgebracht. Um, we zitten natuurlijk ook met de emotionele haalbaarheid. Wat vindt u nu het belangrijkste argument om het beeld niet te verplaatsen? Meneer Van Zijp, Piet. Nou, Het is zo, laten we zeggen, we hebben een prachtig monument van de marionier. Die staat op het Oostplein. Waarom? Omdat op het Oostplein de kazerne van de marioniers heeft, heeft gestaan. Niet de marioniers die eigenlijk gevochten hebben rond de Maasbruggen. En door de, de Duitsers zelfs. De Zwarte Duivels werden genoemd door dat, dat kleine groepje eigenlijk zo'n enorme weerstand heeft geboden. Niet en om hen te eren is dus aan het Oostplein, de plaats waar hun kazerne stond, is dus dat monument gebouwd. En als we dan dus een vergelijking gaan maken met het hartje van de stad wat getroffen is. Laten we zeggen, dan hoort dat plein hoort op Plein. 1940. De naam en... zegt het eigenlijk al, hè, meneer Van Zijp. De naam zegt al, <lacht> plein 1940. Ja. Daar heeft het ook gebrand. Het Centraal Station ligt buiten de brandgrens. Dat hebt u ook natuurlijk al een aantal keer laten weten in de media. Ja. Dus wat u betreft moet het blijven staan. Uh, mevrouw Jantje Steenhuis. Zij is directeur van het Stadsarchief in Rotterdam. Ze zit ook bij ons in de bus. Um, vanuit cultuurhistorisch uh, perspectief. Hoe kijkt u daarnaar als bewaker van de Rotterdamse stadsgeheimen en de historie? Nou, um, dat is een leuke kenschets. Um, maar uh, de hele kwestie, ik vind het een hele interessante uh, uitdaging wat hier, uh, wat hier speelt. Uh, maar wat ik heel graag mee wil geven in de hele discussie... is de historische achtergrond van het beeld. Dus waarom het daar staat, hoe het daar terecht is gekomen. Uh, welke rol Zadkin daar zelf in uh, heeft uh, gespeeld. Uh, hoe we er als stad om de luister, zijn. Zatkin heeft gezegd, uh, als we met dat beeld gaan sjouwen... dan wil ik nog liever dat het in stukken wordt ges uh, gescheurd. Klopt dat eigenlijk? Die, dat... die quote heb ik ergens ook ja. gelezen, Ja. Uh, dat klopt, ja. Uh, maar in de tijd uh, bij de plaatsing, toen er een, een plek moest worden gevonden... toen, uh, nee, daarvoor eigenlijk al, dat is gedaan door uh, Van der Wal... de directeur van de Bijkorf, die uh, heeft het beeld geschonken aan de stad. Die heeft het ook allemaal bekostigd. En die heeft dan ook gezegd, uh, die heeft een aantal voorwaarden aan verbonden... waaronder dat Zatkin zelf uh, de plek mocht bepalen waar het uh, terecht zou komen. Nou, dat is ook gebeurd. Hij heeft toen uh, drie plekken onderzocht in de stad... Dat is de huidige plek waar het beeld nu staat. Uh, ook achter het park bij Boymans en op het Kruisplein. En een overleg toen met een aantal directeuren. De directeur van gemeentewerken, maar ook de directeur van kunstzaken toen. Uh, van Tra is er ook nog bij betrokken geweest. De man uh, van, de van het wederopbouwplan. Hebben ze uh, met z'n allen bepaald dat dat... Uh, uh, de plek moest worden waar het beeld nu staat. En vindt u dan het emotionele verhaal? Want er wordt in de gemeenteraad over gesproken. Er worden morgen zelfs, geloof ik, Tweede Kamervragen nog overgesteld. He, het, het land staat in lichter laaien in plaats van de stad in 1940. Ja. Nu de politiek. Ja. Uh, het emotionele verhaal, het verhaal van Piet en Thea van Zijp. Nou, ik vind... Wordt dat nu voldoende gehoord? Ik denk dat dat wel gehoord wordt, mede dankzij ook het Algemeen Dagblad, hè, die ook ja. de, deze mensen ook, ook een stem geeft. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel mensen meer uh, nog, nog in leven die bombardementen hebben meegemaakt en dus voor hun zaak ook kunnen pleiten. En nou, dat is wel een mooi moment, want we hebben twee bellers waarvan er ja. onder andere één geboren is in 1939. Dus ah, okay. als we naar meneer Nierikker kunnen gaan. Goedenavond meneer Nierikker. Goedenavond. Wat vindt u ervan? Moet het beeld verplaatst worden lekker naar het stationsplein? Je komt uit de tram en je komt uit de metro. Nee, nee, nee. En je nee. ziet het meteen? Nee, ik ben enthousiast geweest toen ik hoorde dat ze het wouwen verplaatsen naar het Centraal Station. Toen ik het artikel in het AD las van de mensen waar u op bezoek bent. Toen ben ik echt 200% ongeslagen. Dit mag je nooit weghalen van die plek. Want je kan bij het centraal station kan je niets doen. Daar is het veelste druk. En nou, de ruimte ja. die het nu heeft, heeft het nodig om iets te herdenken. Nou, u kunt morgen ook nog naar het debat gaan. Als ja, u zich wat fitter het, voelt, dan leren. gaat u mooi daar naartoe. Nou, dank u wel, meneer Nierikker, dat we uw stem ook vanavond uh, op de radio hebben gehoord. Ja. Er is nog een... Rotterdam uh... heeft een leus in zijn wapen sterker door strijd. Ach ja, <laughs> prachtig. Dan hebben we nog een andere meneer aan de telefoon. Die is 85 jaar, klopt dat? Ja, mevrouw. Ik ben oud Rotterdammer. Ik ben op 9 mei, ben ik jarig en 10 mei uh, zat ik met een taart met mijn ouders in de schuilkelder... onder de grond van die vlak bij Waalhaven. Dus daar hadden we de eerste klap. Maar waarom ik, ik hoor het net, waarom ik vreselijk kwaad word... als ze dat opzij willen zetten... Mensen van mijn leeftijd, Duitsers, die nog achter de oorlog staan... die noem ik nog steeds moffen. En wat deden die moffen? Wij hadden ons land had overgegeven. Zelfs de Mariniers hadden het overgegeven. En die moffen bombardeerden toch ons Rotterdam. Hmm. En en nog, los dat... van die moffen, wat moet er gebeuren wat u betreft met het beeld? Laten staan. maar Laten nooit staan. verplaatst worden. Want dat is ja... Ja, dus, en, en ik ben ook marinier geweest. Dat is heel wat anders zou precies. Één. Dat was die mariniers die eigenlijk een hele hoop jongens doodgevocht hebben voor Rotterdam. Geen van die twee beelden mogen verplaatst worden. Die staan op hun plaats en moeten daar blijven tot in en de En die eeuwig staan daar vast. Nou, zeer veel dank voor ook uw inbreng. U, um, u hebt veel steun ja, van, uh, van leeftijdsgenoten, hoort u wel. Maar voor u is het natuurlijk ongelooflijk lastig. Want u bent uh, wat ouder, niet meer zo goed ter been. Uh, heel lastig om die politiek te bereiken. Morgen. Is er dan een debat, maar zonder u. En waarschijnlijk zonder het geluid van heel veel oudere mensen die de oorlog nog hebben meegemaakt. Hoe is dat uh, in uw eigen familie gegaan? Met bijvoorbeeld nou, met uw kleinkinderen. Dat was heel kinderen? erg leuk. Laten we zeggen, voordat deze publicatie plaatsvond, had ik een gesprek met mijn kleinzoon. En die was eigenlijk voor het stationsplein. Hij zei, pa, laten zeggen dat oh, opa, dat wordt zo mooi enzovoort. Daar komt het beeld echt mooi uit. Maar toen heeft opa zijn verhaal verteld. En toen zegt hij na afloop, opa, u heeft een punt. Opa heeft een punt. <laughs> nou, wij hopen vanuit één op straat dat het geluid van... De mensen die de oorlog hebben meegemaakt ook door zal klinken in het debat morgen. En de politieke besluitvorming, want dat is erg belangrijk. Wij sluiten het programma 1 op straat af. Wilt u ook dat wij eens een keer met de bus bij u in de straat komen? Mail dan naar 1opstraat.ntr.nl Wij volgen het natuurlijk op de voet de komende periode. Zo direct na het nieuws van half negen kunt u luisteren naar twee dingen met Alice de Bruin. Ze heeft daar een gesprek met Ina Brouwer. Uh, bekend uh, vanuit GroenLinks. En zij wil de Amsterdamse gemeenteraad weer in. Dus politiek actief worden in de gemeentepolitiek. Maar nu eerst op uh, uh, het nieuws van half negen met Marielle Hagelman. Dit is Radio 1. Facebook gaat de inhoud van berichtenservice WhatsApp... niet gebruiken voor advertenties of andere diensten. Dat heeft Facebook-baas Mark Zuckerberg gezegd in Barcelona. Het team van WhatsApp blijft zelfstandig en de dienst hetzelfde...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 Remy speelde een van de zelfbenoemde geestverdrijvers in Ghostbusters uit de jaren 80. Daarnaast had hij rollen in Stripes, as Good as It Gets, en knocked up. En dat is nieuws op dit ogenblik. Radio 1. Max. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen. Hele hele goedenavond. Mijn gast vandaag is Ina Brouwer. Ze stond aan de wieg van GroenLinks. Deze week 25 jaar geleden wordt aanstaande zaterdag gevierd. Maar ze is nu weer terug in de politiek, in de lokale politiek... Eh, om wel te zijn, met haar partij Visie op Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Druk aan het uh, campagnevoeren. <laughs> en wat is nou leuker? Kunt u er al iets over zeggen? De landelijke politiek of de lokale politiek? Uh, uh, afwisseling is altijd heel leuk. <laughs> en ik vind nu de lokale politiek het leukst. Ja, dit is ook het gewenste antwoord, denk ik. Hè? Nou, niet <laughs> alleen. Niet alleen. Nee, de, de Den Haag zit een beetje in tussen Brussel, waar heel veel gebeurt. En een stad als Amsterdam is natuurlijk heel dynamisch. Dus, ja. Nou, we gaan zo horen waarom het dynamisch is. Reageren kan op hashtag 2 dingen. Welkom bij Max op Radio 1. <middels> Ja, Ina Brouwer was jarenlang parlementariër... voor de Communistische Partij Nederland, de CPN. De partij die in 1989 opging in GroenLinks... was fractievoorzitter voor die partij bij de verkiezingen in 1994. Deed dat toen heel modern eh, samen met Mohamed Rabba. En na het verlies, wat dat wel opleverde... verdween ze uit de politiek om nu op haar 63ste terug te zijn met uh, ja, die, die nieuwe partijlijst 24, visie op Amsterdam. Kruipt het bloed dan toch waar het niet gaan kan? Ja, dat zo, zo kan je het zeggen. Uh, als je eenmaal zo lang in de politiek hebt uh, gezeten... Blijft het altijd wel, blijf je als het ware een speciaal soort mens zeg maar. Wat voor mens? Uh, je kijkt naar mogelijkheden van de maatschappij en je, uh, je denkt dat, je, dat jij een van de weinigen bent die dat kan vertalen. Het is heel, klinkt natuurlijk heel eigenwijs en dat moet je ook een beetje zijn voor de politiek. Uh, nou, en te maar het was niet helemaal zo gepland, laat ik het maar zo zeggen. Uh, ik bedoel, ik doe het met heel veel plezier. Het is niet echt een nieuwe partij. Het is, ik noem het een kiesvereniging. Want dat gaat eigenlijk alleen over Amsterdam. En dat is ook mijn bedoeling. Ik wil gewoon een soort weer vernieuwing proberen te brengen... omdat ik het uh, ja, heel nodig vind. Ja, nou gaan we het uitgebreid over hebben. Maar we beginnen even met het nieuws van vandaag. Twee dingen uit het nieuws. En het eerste wat u heeft uitgekozen... is een, een foto in de Volkskrant van vandaag. Ja, dat uh, is een cool alternatief voor de rollator. Ik dacht, ik ga naar Max, laat ik dat nou eens nemen. Uh, en dat vond ik heel erg leuk. Dat is een, uh, uh, in plaats van de rollator is het een soort loopfiets voor iedereen die een handicap heeft. Dus uh, jongeren, ouderen enzovoort. Maar het ziet er heel hip uit. Je zit ook wat hoger, kleine wieltjes, opvouwbaar. En het is dus niet zo van, oh god, daar komt weer iemand met een rollator aan. Het Een soort driewieler bijna. Het of? is bijna een driewieler en het is ook zo cool dat een heleboel jongeren dat ook graag willen hebben. Nou, En dat, is, dat symboliseert voor mij de emancipatie van een heleboel ouderen. Ja, want? Uh, nou, ik heb een moeder, die is, is negentig. Uh, die woont alleen, uh, doet haar tuin, uh, wandelt... Uh, en is vrijwilliger in het ziekenhuis omdat ze oudjes wil helpen, zegt ze. En op, dat de is, 90. Ja, op de negentigste? op de negentigste. Dat is geweldig. En is zo vitaal dat, ja, goed, de gehoor gaat achteruit... de geheugen een beetje, maar voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. En... Dat vind ik een nou, het is natuurlijk een geweldig voorbeeld. Maar ik zie veel meer van dat soort mensen. Dus ik denk dat het nadenken over hoe je nu oud wordt... Ja, dat is zo anders dan toen mijn oma oud werd. Ja. 30 jaar, 40 jaar geleden. Ja, en, en voor uzelf, ziet u uzelf ook op deze A-linker eh, door Amsterdam rijden? Nou, als, het, als, het moet, als het moet, doe ik het ongetwijfeld. Ik hoop nog lang gewoon te lopen uh, en te fietsen. Uh, maar ik vind het ook heel... Het is ontworpen door een... Uh, een architect, een ontwerpster... die gewoon dacht van, joh, dit moet veel beter kunnen... en veel interessanter en veel leuker. En het, het gaat wat mij betreft dus heel sterk... om de emancipatie van uh, 65PLUS... Uh, en waarom zeg ik dat nou? Omdat ik er zelf ook al tegenaan loop. Uh, 63. Uh, 63. 60 plus is toch zoiets van je bent eigenlijk te oud voor de politiek. En dan denk ik, uh, in wat voor land leven wij eigenlijk? Want ik roep altijd, Hillary Clinton is drie, bijna vier jaar ouder dan ik. En die wordt misschien nog president van de Verenigde Staten. Daar praat echt niemand over in Amerika. Nee, nee. hoe is dat? Waarom is dat in Nederland dan wel? Nou, ja, wij lopen toch, ondanks dat we een heel goed beeld van onszelf hebben... lopen we toch wel een beetje achter. Wij zijn wel een beetje conservatief in denken. Uh, dat geldt op heel veel gebieden. Dat geldt ook voor iets als de kinderopvang. Positie van vrouwen. Uh, ook al denken dat we heel progressief zijn. En dus ook de positie van de ouderen. Ja. Wij denken, en ik denk wel eens dat dat komt omdat we een heel klein landje zijn. Met heel veel mensen. En dat het ook een kwestie van concurrentie is. Gewoon. Het tweede onderwerp, waar wilt u het nog meer over hebben? Ja, dat is uh, een, een Chinees nieuws, jongetje. Ou, ja, niet zo ouder nieuws, maar dat ligt er... Wij erg... hebben het goed gekeurd. Ja, wat goed van je. <laughs> dat is een achtjarig asielzoekertje, Shen Yun uit Oudijk. En uh, die uh, woont zijn hele leven acht jaar in Nederland. Is een Nederlandse jongen, spreekt Nederlands, et cetera, et cetera. En moet nu terug naar China. Omdat hij niet in aanmerking komt voor een pardon. Nou, dat daarvan denk ik dan van jongens, in wat voor land leven? Dat komt ook omdat ik zelf een pleegmoeder ben van een kind. Een asielzoeker uit Kroatië in de tijd. Die, die ook lange tijd illegaal bij ons heeft gezeten. En ik weet wat dat betekent voor zo'n kind. Ja, wat betekent dat dan voor zo'n kind? U heeft dat aan een lijf meegemaakt. Ik heb het aan het meegemaakt. Nou, dat kind dat heeft het gevoel dat hij eigenlijk nergens welkom is. Want die heeft nergens, ook niet in het land waar hij vandaan komt. daar heeft hij helemaal geen herinnering aan. Mijn pleegzoon ging uit twee, op tweejarige leeftijd weg daar. In de oorlogssituatie. Dit kind heeft volgens mij geen enkele herinnering aan China. Uh, is dus gewoon helemaal in Nederland vergroeid. En uh, is ook in de toekomst heel belangrijk voor Nederland. He, dus de, de, zo kan je het ook, maar voor het kind zelf is het zoiets van uh, alsof je ja, in een zwart gat terechtkomt. Je weet niet meer waar je thuis is. Je hoort thuis hier en je wordt weggestuurd. Dat is het ergste wat je een kind ja, kunt Ja, Dus aanmaken. als u dit dan ziet, dan denkt u ook gelijk aan uw eigen pleegzoon. Ja, absoluut. absoluut. Wij hebben zelf uh, gehad dat uh, hij was twaalf. Toen was hij nog illegaal. Ik heb toen alles in het werk gezet om te proberen om hem te legaliseren. Hij was toen dus al acht jaar in Nederland. Uh, dat is uiteindelijk gelukt dankzij het generaal Pardon... wat Wouter Bos toen heeft binnengehaald. En, en, en, en u was toen Wouter Bos zo dankbaar... dat u zelfs over bent gestapt naar de Partij van de Arbeid? Niet overgestapt. Ik heb toen gezegd... Ik, ja, ik ben iemand die wil laten zien waar ik sta. En ik ben toen lid geworden van de PvdA... omdat ik Wouter Bos wilde steunen. Maar naast GroenLinks... Ja, dus altijd die twee samen dan. In ieder geval op dat moment. Ja, altijd, op dat maar het was moment. wel uit een soort dankbaarheid voor wat hij had gedaan. Ja, ik vond dit... Kijk, als het gaat over politiek... dan gaat het soms ook over hele ja, essentiële dingen. En dit vond ik heel essentieel. Niet alleen vanwege mijn pleegkind. Ik vind dat alle kinderen uh, op, op zo'n jonge leeftijd... daar moet je heel humaan mee omgaan. Daar moet je heel humaan mee omgaan. Max. Twee dingen. Alice De Bruin. En met Ina Brouwer vandaag. Zaterdag vier het GroenLinks zijn 25 jaar bestaan. GroenLinks een fusie tussen de PPR, PSP, EVP en de CPN. Dat was toen de partij van Ina Brouwer. En u bent ook nog lijsttrekker geweest voor GroenLinks in 1994. En als u nu dan terugkijkt. He, want u zei net al aan het begin: Ja, die politiek, dat is toch voor een vreemd soort mens. Ik ben zo'n mens en, en, en, en, en, en, en voel me altijd aangetrokken tot die politiek. Wat hebben wij dan te danken aan GroenLinks? Wat is nou echt iets waarvan u zegt: Kijk, dat in die Nederlandse samenleving. daar zie ik dan toch die samenvoeging van ook mijn partij terug. Ja, nou, ik denk dat we echt wel mogen zeggen dat het milieu, dus de aandacht voor het milieu, de aandacht voor uh, duurzame ontwikkeling, dat dat dat GroenLinks daar heel veel aan bijgedragen heeft. Maar dat dus, doet iedere partij tegenwoordig? Ja, tegenwoordig. Mm. Maar we hebben het over 1989. Toen stond het absoluut niet op de politieke agenda. PPR was ermee bezig. Uh, nou, en dat heeft GroenLinks absoluut heel goed gedaan. Uh, je komt geen grote stad tegen. Of de fiets staat helemaal in het centrum. Nou, dat is vaak bijna altijd de verdienste van GroenLinks. Uh, dus dat is belangrijk. Uh, nu... Ja, kun je zeggen, dat is dus geweest. He, inderdaad, ja, alle partijen het. hebben tegenwoordig dat milieu. Nou, dat zegt nog niet alles, want je moet keuzes maken. Je moet dus ook praktisch zeggen, nee, geen verkeersweg... maar uh, uh, uh, openbaar vervoer, noem maar iets. Uh, dus er zal altijd aandacht voor nodig zijn. Maar ik denk wel dat de, deze tijd weer een hele andere is. Maar, maar is, het, is het geworden GroenLinks... van wat u er toen, 25 jaar geleden, van gedacht had? Want u stond aan nou, de wieg van die samenvoeging. Ja, en dat was zeker. niet alleen maar makkelijk. Nee, dat was het absoluut niet. Omdat het vier bestaande partijen waren. In iedere partij was een stroming die het absoluut niet wilde. Ook in de CPN. Uh, wij hebben een jaar met een klein clubje vanuit alle partijen... in een boerderij de regelmatig uh, een weekend zitten vergaderen... hoe we in godsnaam onze achterbannen allemaal mee konden krijgen... om GroenLinks op te richten. Dus het is echt heel moeilijk geweest. Er zijn ook splitsingen geweest. CPN had een orthodoxe groep die is afgesplitst. PSP is voor een deel niet meegegaan, dus dat was best lastig. Ik denk dat, uh, wat ik had gehoopt, laat ik het zo zeggen... was dat GroenLinks zich had ontwikkeld tot een soort grune. Zoals hmm. in Duitsland. Uh, die nog, ja, ook regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen. Daar veel... Uh, nog een belangrijke rol ja, in de Nederlandse samenleving. Ja, zeker. Die heeft bijvoorbeeld op het gebied van de energiewende... noemen ze dat. Hè? Dus uh, milieu, uh, een milieu, andere vormen van energie. Nou, daar is Duitsland rigoureus meer bezig, daar hebben ze heel veel invloed op gehad. Nou, dat is niet gelukt. En waarom is het niet gelukt volgens u? Heeft u daar antwoord op? Um, wat, wat, wat hebben de Groenen dan in Duitsland? Wat nou, voor een, niet deel, heeft? voor een deel is Duitsland, Duitsland natuurlijk groot, maar Duitsland is ook voor een deel principiëler. Dus als er daar iets gebeurt, of dat nou op energiegebied is, of bijvoorbeeld, ik noem maar even iets anders, kinderopvang, het is net ingevoerd in augustus. Vijf dagen in de week kinderopvang vanaf anderhalf jaar... voor maximaal 400 euro per maand. Kijk, dat zijn nog eens prijzen. Kijk, ja. dan hebben we echt iets te pakken. Dan ja. wordt het ook meteen, ja, men zegt altijd... de Duitsers zijn ook heel erg uh, gründlich. Nou, dat, het, dat. Dat zie je dus ook bij het milieubeleid. En Nederland is altijd een beetje van het een en van het ander. En uiteindelijk is de boekhouder toch wel een erg belangrijk... Ja figuur in Nederland. Maar had u gedacht dat GroenLinks zo'n ja, toch bijna liberale partij zou worden? Je zou ook kunnen zeggen, die ideolo ideologische veren van toen, hè, ook van de CPM bijvoorbeeld, die zijn ook wel een beetje afgeschud in de loop der jaren. Ik bedoel, Zeker? Uh, uh, het pacifisme, wat, wat, wat toch eigenlijk bij de PSP hoorde. Dat, ja. Ja, uh, ik bedoel, misschien dat ze uh, zich in hun graf omdraaien als ze daarna hoorden dat er een politiemissie in Koenloes uh, werd gesteund door GroenLinks. Sommigen zullen ja. dat uh, ja, inderdaad uh, uh, kijk, een partij tot stand brengen uit oude partijen... die al gevestigd zijn, de CPM was 75 jaar oud bijvoorbeeld... en de PSP was heel oud, Dan, dat, dat is dus heel moeilijk. Dat, ik bedoel, de groenen zijn echt uit een andere stroming tevoorschijn gekomen. Dus ja, dat is absoluut waar. En de GroenLinks heeft nooit helemaal uh, ja, zeg maar de lijn gevonden... Het is wel geprobeerd, hè, verschillende malen. Ik denk, Jolande Sap bijvoorbeeld heeft liberaal, maar ook heel duidelijk een rigoureuze kant op geprobeerd te sturen. Nou, dat is niet gelukt. Uh, dus dat, dat is jammer. Dat vind ik ook jammer. Ja. Laten we even teruggaan naar 1994, toen ja. u de lijsttrekker was. samen met Mohamed Rabba. Dat werd geen succes, want u verloor. Laten we heel even luisteren. De politieke aardverschuivingen van de 3e mei hebben tot nu toe feitelijk maar één slachtoffer geëist: Ina Brouwer. Lijsttrekker van GroenLinks-verbond aan haar nederlaag de consequenties... en verliet de politiek eenzaam en gedesillusioneerd. Op het moment dat Maurits de Hond kwam met uh, het uh, cijferlijstje... en ik dus als laatste eindigde, toen dacht ik... dat wat ik doe, komt dus niet over. Vier jaar nadat een verzameling van pacifisten, communisten... radicalen en evangelisch bevlogenen zich verenigde in GroenLinks... is die partij weer terug bij af. Politiek is een vreselijk bedrijf. Het is vreselijk... Mensen gaan vreselijk met elkaar om. Het is een bedrijf waar mensen kijken naar hoe je overkomt, naar hoe je in de te op televisie komt, naar of je wel scoort. Ja, daar gaat het allemaal om. En toch gaat u weer terug naar dat bedrijf. Ik bedoel, hoe luistert u hier naar? Ja, ik, ik hoor. Uh, ja, ik vind het wel grappig om dat te horen, omdat ik toen uh, ik hoor in mijn stem hoe ik uh, geraakt was. Toch heel sterk. Je hoort ik, de emotie. Ja, ja, ja, ik hoor toch wel iemand die dat vreselijke bedrijf, dat, dat zeg ik nog netjes, maar eigenlijk zat hij natuurlijk in een wereld van. Uh, Wat dat, waren de echte woorden dan toen? Nou ja, ik voelde me natuurlijk. Ik voel, kijk, ik was idealistisch erin gegaan al heel lang, uh, maar ook GroenLinks. En ik had dat duo lijsttrekkerschap, had ik echt naar voren gebracht... omdat ik ook nog moeder van een driejarige dochter was. En, en ik, ik dacht dat dat hoorde bij een progressieve samenleving. En ik heb daar toen alles over me heen gekregen. Van, oh, dat is van linkse journalisten. Van, oh, dat is politiek na kinderbedtijd. En dat stelt allemaal niks voor. En die kan je beter niet hebben. En daar was ik, was ik echt teleurgesteld. Was ik echt, echt zwaar teleurgesteld. Is eigenlijk, dat teleurgesteld in links? Ja, want dit was een week daarna, hè, dat u ja. zo eh, emotioneel ja. klonk. Ja. Maar, maar is dat een belangrijke reden geweest? Denkt u dat duo duolijsttrekkersap... dat ze dat eigenlijk een beetje voor spek nou, en vonden of zo? Of ja, dat, hè, voor... dat heeft wel omdat ik... Kijk, ik, ik heb een beetje onderschat... Uh, maar ja, het is een karaktertrek misschien van me. Maar ik heb een beetje onderschat wat, wat het betekent... als je iets heel nieuws doet. Uh, da, daar komt dat een beetje uit mijn verleden. Want ik ben een, een dochter van een VVD-commissaris uh, uh, van politie. Dus totaal andere andere kant. En uh, mijn vader zei altijd, uh, nou, je moet vooral doen wat je hartje ingeeft, maar toen dat CPM werd, was dat natuurlijk ook heel zwaar. Hè, dus ik heb altijd wel keuzes gemaakt die niet voor de hand lagen. Maar daar werd u hier dus op afgerekend? En daar werd ik hier door mensen op afgerekend, voor mijn gevoel, hè. ik mm -hmm. zeg het nu op een grote afstand, hè. door mensen op afgerekend die zich ook links noemden. Waarvan ik altijd dacht, die staan open voor verandering. Die, die, die, die, die begrijpen waar ik mee bezig ben. En dat was absoluut niet het geval. Dat was, dat, ik werd gewoon onderuit gehaald. En ik werd ook zwaar onderuit gehaald. Hier en daar. Maar ja. toch, hè, dat vreselijke bedrijf... waar het gaat of je scoort, hè, zegt u net. Dat was een week na die verkiezingen. U was teleurgesteld. Ja. En nu toch op uw 63ste, na een enorme carrière... nog bij de overheid. U heeft nog een heleboel andere dingen gedaan. Gaan we nu niet allemaal noemen, maar u bent weer terug. Ik bedoel, wat is er dan in u dat u zegt dat moet ik toch weer gaan doen. Ja, ik, uh, uh, ik ben eigenlijk altijd met dezelfde onderwerpen bezig gebleven. Dus of dat nou uh, als directeur emancipatiebeleid was... Uh, voor het ministerie Sociale Zaken... waarbij ik ook in New York kwam en in China kwam en in Zweden kwam. Overigens ging het over de positie van vrouwen. Ik ben daar ook Hillary Clinton bijvoorbeeld tegengekomen... Dus, dat is een vaste lijn voor mij geweest. Ik heb daarover geschreven omdat ik dacht... hoe zit Nederland daar nou precies in? En ik, ik heb mijn kennis verdiept over de samenleving... maar ook over landen om ons heen. En ik heb gezien dat wij... ah, we zijn natuurlijk een heel bijzondere samenleving... omdat iets als in Amsterdam heel internationaal... en tegelijkertijd zitten we in allerlei ideeën vast... He, dus er is... Welke idee zit dan heel vast? Als we het dan even over de kinderopvang nou, hebben? Over de kinderopvang is, is, zijn we opnieuw een eiland... zoals we dat ook in het begin van de 20e eeuw waren. Ja, Daar het hebben wordt het over geschreven. Het wordt afgebroken. Het is, terwijl landen om ons heen investeren... in de positie van vrouwen en in kinderopvang. En dat betaalbaar, ik zei net, Duitsland. Terwijl er heel veel onderzoek is hoe goed het is... dat kinderen op een hele goede kinderopvang zitten... vanaf anderhalf jaar in Zweden. Want dan spreken ze Zweeds op vierjarige leeftijd. En wij modderen aan en breken alles af en hebben het over miljoenen, et cetera, zonder dat we bedenken dat Nederland zo'n internationaal land is waar al die kinderen straks op de arbeidsmarkt komen. Nou, dat begrijp, dat, dat begrijp ik niet, dat is één. Dus daar ga ik dan over schrijven, dat heb ik gedaan. En tegelijkertijd loop ik dan tegen allerlei dingen aan, dat ik denk: er moet weer een nieuw perspectief worden geboden. Ja, en dan. Ga ik toch weer de strijd aan. Maar, dat maar, is goed, een maar, maar, maar waarom dan met visie op Amsterdam? Nou, een dat lokale heeft ook een partij. Een, ja, maar dat heeft gewoon ook een, een, een jarenlange voorbereiding. Uh, uh, de, de, de, laat ik het anders zeggen. Nou, Amsterdam is een stad, is een internationale stad. Die kan je vergelijken met kleiner, maar met Berlijn, Londen. Uh, Parijs, Barcelona, et cetera. Nou, dat zijn wereldsteden die met elkaar concurreren. Die allemaal internationaal antwoorden zijn. Amsterdam is een stad die van 30 jaar geleden... met 30 nationaliteiten nu op 178 nationaliteiten zit. Uh, dat is dus een stad die meer dan 50 procent bijna... van niet-Nederlandse afkomst is. En zeker als het gaat om de jongeren. Nou, dat is nogal wat in zo'n land. Nou, wat zie je in de politiek? Hè, dat kom ik dan ook tegen. Dat is of behoudt meer wat we hebben of afzetten tegen He, de populisme, PVV enzovoort enzovoort. Dat is natuurlijk dat is, nou goed. Dat is dat is geweldig uh, gevaarlijk. Zeg ja, maar. maar maar goed. U had ook natuurlijk de politiek in kunnen gaan, ook op lokaal gebied weer bij GroenLinks. Ik heb met GroenLinks gesprekken gevoerd daarover. Gesprekken gevoerd. Ja, ik ben voorzitter van een taskforce kinderopvang onderwijs Amsterdam. Dus om juist voor die kinderen en voor mij is de jeugd een heel belangrijk. Om voor die kinderen moderne voorzieningen... zodat kinderen daar al heel, heel snel samen zich ontwikkelen... Nou, daar liep ik tegen ouderwetse culturen aan... Uh, apparaat, uh, burger, dus zeg maar het ambtenarenapparaat en de politiek. En toen heb ik gesprek gevoerd met de PvdA... En gezegd, jongens, dit moet anders. Ik heb internationaal onderzoek waaruit blijkt... hoezeer we moeten investeren. Ja, maar u had natuurlijk gewoon op een van die andere lijsten... Dat ik ben dus ook bij GroenLinks geweest. Mm -hmm. Ik heb gezegd, jongens, we moeten hier anders mee omgaan. We moeten veel internationale kijken. Uh, en de lijsttrekker van GroenLinks, Rutger Grootwassing, een hele aardige man, die was het geheel en al met mij eens. Toen heb ik gedacht, nou weet je, ik pak gewoon die stap. Ik stel me beschikbaar, maar de verkiezingscommissie van, uh, de, uh, van, van GroenLinks die zag dat helemaal niet zitten. Die had dus u, u kwam iets van, niet op de lijst? Nou, nee, nee. Nou, nee. die zei, wilt u lijst worden? Nou, dat is absoluut niet nee. wat ik ben. Nee, nee. En, hoe, en hoe was dat? Want ik bedoel, u bent toch degene geweest die aan de wieg heeft gestaan ja. van die partij. Ja. En dan denk je op je 63ste, ik wil toch nog even Amsterdam verbeteren. En dan loop je natuurlijk naar je eigen partij, want dat ja, doet iedereen. Zeker. En dan zeggen ze, nou, word maar lijstduur. Hoe pijn doet dat? Ja, nou, Het vervelende is dat ik het een beetje verwacht had. Dit is dus de huidige politieke cultuur. En dan moet je eigenlijk meer met die mensen praten... dus met de mensen die dat doen, dan met mij. Ik begrijp het niet, want ik zie het in andere landen dus heel anders. In Amerika geef ik als voorbeeld. Maar ik je kan ook in Duitsland kijken. Ze zijn echt anders omgaan met ervaring, met uh, dat soort dingen dan voelde u zich niet ontzettend genegeerd of aan de kant gezet. Nee, ik begrijp dat soort dingen niet. Het, het, het, het, het, laat ik zeggen, de emotie is al lang weg mm -hmm. op dat punt. Ik bedoel, die hebben we gehad. De emotie van, uh, god, wat doe je vreemd? Uh, dat je ook altijd anders moet zijn dan anderen. Dat is voorbij bij mij. Ik, ik, ik, weet, ik heb er heel goed over nagedacht. Ook waarom ik vind dat iemand iets moet, moet verwoorden. Dus dat, dat is voorbij. Het verbaasde me. En toen heb ik de afweging gemaakt. Moet ik nou iets doen of niet? Nou, Toen heb ik, <laughs> heb ik zelf de visie op Amsterdam geschreven. Ik heb vijf weken in de bibliotheek gezeten. Om een visie op Amsterdam te schrijven. Op een internationale stad. Een Nederlandse internationale stad. En hoe dat in de toekomst moet. En toen heb ik dat voorgelegd aan dertig mensen. Gezegd van zien jullie hier iets in? En wat mij opviel. Was dat een heleboel mensen zeiden. Dit is precies het beeld wat wij ook tegenkomen. Dus wij steunen jullie. Nou, Dat was de reden voor mij om te zeggen... oké, okay, dan ga ik dat doen. En al kom ik er maar met twee of drie mensen in... dan gaan we toch proberen een wake-up call... Hè, iets tot stand te brengen. Laten we heel even luisteren naar Henk Westbroek. Die is ook uh, iemand die wel weet hoe de lokale politiek werkt. Dan in Utrecht. En uh, wij vroegen hem om commentaar te geven op uw uh, oepang. Oh, ja. De Wijze Raad. Ik ken Ina Brouwer uit de muziek. Zij is namelijk agent van een zeer fameus pianist annex filmmuziekcomponist. En die kreeg een keer de opdracht om voor de gemeente Utrecht... een soort kleine operette over de stad te schrijven. En toen heeft zij mij benaderd of ik daar een liedje in wilde zingen. En ik herinner mij de eerste zin van het liedje nog... Uh, wie op het hoogste punt staat kan het verreste kijken... Zij zong daar zelf ook in mee. En ze kan ongelooflijk leuk zingen. Ja, het verbaast me een beetje dat ze een eigen partij heeft opgericht. Want zij was echt van GroenLinks. En daarvoor was ze trouwens van de communistische partij Nederland. En waarom weet ik dat zo goed? Dat toen ik 25 jaar geleden begon te werken bij de VARA. Was zij de allereerste vrouw die ik ooit serieus geïnterviewd heb. En ik weet zelfs. De allereerste vraag nog die ik aan haar stelde. En die, die luidde, mevrouw, u bent communiste en vrouw. U heeft dus een dubbele handicap. En toen lag ze in een deuk. De gemeenteraadspolitiek is helemaal niet zo erg anders dan de landelijke. Want ik weet toevallig dat in de stad Utrecht gaat 1,4 miljard per jaar om. Dat is meer geld dan een, een kleine Afrikaanse staat. Hè? En het gaat dus om veel geld en er moeten dus afspraken over gemaakt worden, hoe dat besteed wordt. En ja, of het daar om 100 miljoen gaat of om 10 miljoen, zo'n stad gaat het dan relatief minder dan, in, dan, dan het landelijk is, maar het blijft heel veel geld. In Amsterdam zal ze ongetwijfeld te maken krijgen met de Partij van de Arbeid. Als je een afruilafspraak maakt, wij wat meer uh, groene parkeerplaatsen, jullie wat meer kinderspeelplaatsjes, Nooit als eerste leveren. Als zij aan leveren toe zijn drie maanden later... ik zeg dit ook uit eigen Utrechtse ervaring... dan zijn ze de afspraak vergeten. Ik ben daar één keer in getuimd. Maar daarna heb ik geleerd om ze te laten tekenen voor afspraken. En toen ging het verdromd goed. Henk Westbroek. Ja, geweldig. <lacht> geweldig. Ik zou bijna willen vragen, zing dat liedje. Zing dat, zing dat liedje. liedje nog eens. Ja, ik heb... Met, ja, ik heb uh... Uh, ik geloof dat ik uh, zong die old-fashioned uh, lady. Uh, het is een beetje een jazzy-achtig nummer en ik zing graag. En uh, het klopt helemaal wat Henk ja. zei. En, en, en klopt het ook wat hij over de Partij van de Arbeid zegt? Ik denk daar heeft hij gelijk in. Ja. Ja. maar ik ga, ik ga ook niet de politiek in. Kijk, Henk is iemand die heeft geloof ik ook nog zich beschikbaar gesteld als burgemeester en zo. Uh, ik ga niet de politiek in om nou. Alles te gaan veranderen. Nee, wat. wat, wat heel even. Hè, want we hebben het gehad over die visie. Ja. En, en de tijd zit er alweer op. Maar wat ja. moet er dan anders in Amsterdam volgens u? Wat is dan het speerpunt waarvan u zegt. en dat wil ik veranderen als ik in die raad kom? Nou, eh, eh, eh, allereerst de bestuur, Dit klinkt een beetje ingewikkeld, maar de bestuurspyramide. Top-down met een enorme laag van bureaucratie. Terwijl er in de stad van alles gebeurt wat niet omhoog komt. Dat moet veranderen. En waarom moet dat veranderen? Omdat het, eigenlijk, er eigenlijk een soort stop op de creativiteit in deze stad. Wat een van de dingen die ik vind die absoluut moeten veranderen. is integrale kindcentra voor alle kinderen in deze stad. En niet. Hier een potje voor achterstandskinderen en daar een potje voor andere kinderen. Dat is achterhaald. Er moet gemoderniseerd en geïnternationaliseerd worden. En Daar mag je mij op afrekenen. En aanstaande zaterdag dat feestje GroenLinks, 25 jaar. Ja. Gaat u daar naartoe? Ja, denk het wel. En flyeren voor uw nieuwe lokale partij? Dat ga ik ook doen. Fisie op doen. Amsterdam, ja. Dat ga ik ook doen, maar wel in Amsterdam. <laughs> Goed. Dank voor uw komst, Ina Brouwer. Tot uw en dit was Twee Dingen van Max voor Vandaag. Ga naar onze website voor meer informatie dingen.nl. En na 9 uur op Radio 1 WNL met De Haagse Lobby vandaag onder andere te gast Uri Rozentaal En morgen dan zit ik hier weer met weer een persoonlijk en actueel gesprek Tot morgen ja. Twee dingen Een programma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 Dit is Radio 1.